Sabbat Shalom, orde van dienst van 6 april 2019. Dat is als volgt. Wij zingen eerst Sabbat Shalom, we hebben de welkom en de mededelingen. Dan het Shema, de tien woorden worden voorgelezen. We hebben het gebed voor de dienst. Dan zingen we Psalm 92, Tof Leo Dat La Adonai. De Sabbatspsalm. Dan gaan we over tot de nieuwe maandsviering. De Parasha Tasriya wordt voorgelezen door Krees. Dan hebben we de zangdienst, dat doet André Duijzer vandaag. We lezen eerst psalm 100 en 101, daarna gaan we over naar de lofprijzing. We zingen het lied 136, Abba Vader. Daarna het lied 80, Ik zal opgaan naar Gods huis. En daarna het lied 155, Hij is de Almachtige. Dan voor de kinderen zingen we, Heer, u kent mij als geen ander. André vertelt het kinderverhaal, Jacob bij Pniel. Dat we afsluiten met het lied voor de kinderen van Jacob en Ezo. Dan worden de kinderen gezegend onder de groepa. Waarna de aanbiddingsliederen beginnen. En dat is dan 154. Wees stil en weet. 269. Baruch Hashem Adonai. En 333. Heer u bent El Elohim. Met het lied wat de inleiding is voor het gebed. Met 3,50. Vader vol van vrees en schaamte. Daarna willen we een gebed uitspreken met heel de gemeente. Iedereen die kan, na het amen van een ander, zeggen wat hij op zijn hart heeft. En daarna zal de prediking uitgesproken worden door André Duizig. Na de prediking hebben we een offergave lied. Dat is 367. Als God zijn stem doet horen, dan worden de kinderen geroepen. De zegenbeden wordt uitgesproken. Eerst in het Hebreeuws en daarna in het Nederlands. Waarna het slotlied... 7.33 gezongen wordt 10.000 redenen. Daarna wordt de dienst afgesloten met een gebed... en er wordt tevens wordt een zegen gevraagd voor de maaltijd. We wensen u een gezegende dienst. Ik was begonnen met Paulus' brief aan de Efeziërs. We hebben twee weken terug deel 1 besproken... en nu ga ik verder met deel 2. En er staat op van ja, graag de mobieltjes uit... en er niet doorheen praten. Maar je mag wel vragen stellen. Als je wat wil toegelicht hebben... Dat is natuurlijk maar een beetje beperkt. We gaan natuurlijk niet, uh, geen discussies voeren of zo, maar een vraag stellen mag altijd. Vezet 3, starten we. Vezet 3, vers 1. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Yeshua de Messias, voor u die heidende bent. Dat is de tekst die we altijd lezen. Ik heb dan uit de HSV genomen. De herziene statenvertaling. En we gaan even een beetje kijken, ook in de grondtekst, van wat staat er nou werkelijk. Wat bedoelt hij eigenlijk? Ik ga niet elk woord uitleggen, maar een aantal woorden zijn wel belangrijk om daar even bij stil te staan. In de tekst zelf er staat hier de Christus, maar er staat niet in de grondtekst. Daar staat gezalfde Christus. Het is ontzettend jammer dat ze ervoor gekozen hebben om dat weg te halen en daar Christus van te maken, een Grieks woord. Want waarom laten ze nou in vredesnaam dat Griekse woord staan en maken er niet zijn, zeg maar zijn naam, zijn Hebreeuwse naam van Yeshua, de Messias. Want zo, heet die. zo heette hij, zo werd hij ook genoemd in het Oude Testament. Daar werd naar uitgekeken, daar wordt nog steeds naar uitgekeken, met vol verlangen. De harten van de Joden is vol van het verlangen naar de Messias. En helaas hebben ze dat er niet in gezet. Hebben ze daar een soort schuilnaam van gemaakt, zou je zeggen. De Christus. Het heeft ook een hele andere betekenis gekregen. Het is eigenlijk niet meer dezelfde Messias als de Joden bedoelden. Het heeft een hele Griekse invulling gekregen. En wij willen graag terug naar het Hebreeuwse. We zijn ervan overtuigd dat God niet voor niets de Bijbel heeft overgedragen aan de Joden. Om even het volk zo te blijven noemen. Daar heeft hij een bedoeling mee. Dat is nog steeds zo, denk ik. Hij maakt geen fouten. Hij heeft het niet per ongeluk gedaan. Van ja, wie zal ik dat nou eens overhandigen? Hij heeft dat gedaan bij het Oude Testament, zoals wij dat noemen. En hij heeft het herhaald bij het Nieuwe Testament. Dus ook de ervaringen met het Oude Testament waren niet zo slecht. Dat hij zegt, van nou, dat ga ik dan toch niet... Het Nieuwe Testament aan hun toevertrouwen. Nee, sterker nog, hij is daar gewoon mee begonnen. Yeshua is een Jood. En hij heeft mensen om zich heen verzameld die ook allemaal Joden waren. En daardoor is dus er langzamerhand het Nieuwe Testament ontstaan. Maar, ten tijde dat Yeshua en de discipelen spraken en leerden en het evangelie verkondigden, was er geen Nieuw Testament. Het enige wat er was, was het Oude Testament zoals wij dat noemen. Het is ontzettend jammer dat het Oude Testament genoemd wordt... Want ja, het is gewoon de nacht. Nou, het tweede wat enorm opvalt, dat is dat er staat de heidene. Nou, wij komen uit een reformatorische hoek. Wij hebben nog meegemaakt dat er een boekje uitkwam, en dat boekje dat heette: "Voor hen die eertijds verre Dat Was een dominee die had op het zendingsveld gezeten in Iringaya, -en, en die had het dus over die mensen, dus de Papuas, die dus tot geloof mochten komen, en dat die belofte wat Paulus dus geschreven heeft van: "Voor u is de belofte die eertijds verre waard". Hij zegt, nou, dat God is ook voor hun. Toen was ik het er mee eens, nu ben ik het er totaal mee oneens. Omdat hij uit zijn oog verliest dat die heidenen, dat zijn wij. Paulus heeft het over de allochtonen, zegt hij. Hey, We hebben het vertaald met de heidenen, maar er staat er niet, er staat allochtonen. En dat gaat over ons. Dat zijn de gelovigen uit de heidenen. Dat zijn wij. Dat zijn ook die Papua's, die horen er ook bij. Maar dat zijn alle gelovigen uit de heidenen. Die zijn dus in de ogen van Paulus allochtonen. En wij hebben de belofte ook gekregen. Wij mogen er ook bij horen. Wij worden ook geënt op het volk. Maar het is natuurlijk heel bizar dat wij als christenen tegen en ze zeggen, van moest luisteren, jullie mogen er ook bij horen. Want wij hadden het al. Het is vervangingstheologie, puur sang. En dat ademt dat boekje dan ook. Hij was dan tenslotte toch de prediker die daar naartoe ging om het evangelie te verkondigen. Dus hij was al binnen. Hij had er alle recht op. En het was gelukkig ook voor die arme Papoea's in ja en zo is het niet. Zo is het niet volgens Gods woord. Om deze zaak ben ik, Paulus, de gebondene van Yeshua de Messias... omwille van jullie allochtonen. Nou, Paulus is een kei in hele lange zinnen maken. Dus dat gaat nog door. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God... die aan mij gegeven is ten behoeve van u. He, dus hij doet het niet uit zichzelf. Hij is gestuurd. Daar heeft hij ook verschillende keren van getuigd. En dan gaat er vanuit... Althans, daar doet hij een beroep op van, jullie hebben toch gehoord van de genade van God die aan hem gegeven is op een bijzondere manier. En dat niet alleen voor hem, maar omdat hij het evangelie zou verkondigen aan alle heidevolken. En ook aan de joden, want hij gaat altijd eerst naar de synagogen. hij gaat daar eerst naar zijn eigen volk. Maar hij komt er iedere keer weer achter dat, ze, dat er een aantal tot geloof komen, maar dat het grootste gedeelte toch in opstand komt en er niks van willen weten. En dat is verpand. Want ik zie dus wat hier staat, dat ze het daar niet mee eens zijn. Dat die heidenen er ook bij horen, dat kunnen ze niet verkopen. En het is gek dat wij als christenen dezelfde reactie hebben gekregen. Maar goed, dan komen we straks nog op terug. En dat horen, dat het wijst weer terug naar het Shema. Het Shema, hoor Israël, Yahweh is God, Yahweh is de ene. Dat moet je dus horen en dat moet je ook doen. En hij zegt, als hij gehoord heeft van mijn rentmeesterschap over Gods genade die mij overgedragen is voor u. Want hij heeft het gekregen ten bate van anderen. Dus niet om het zelf voor zichzelf te houden, maar hij heeft het gekregen om het dus uit te delen. En daar moet hij ontzettend veel voor over hebben. Dat staat ook beschreven in een andere brief, wat hij allemaal doorgemaakt heeft om het evangelie te brengen. Nou, hij heeft ongelooflijk veel meegemaakt. En dat is dus wat hij moest doen voor de uitdeling. Dat is ook wat gezegd wordt in Damaskus. Van ons luisteren, ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden in mijn naam. En dat heeft hij gedaan. Paulus heeft echt veel geleden in de naam van Yeshua. Dat hij mij door openbaring dit geheimnis bekendgemaakt heeft. Zoals ik eerder in het kort geschreven heb. Dus hij had al eerder een brief geschreven. Nou ja, die staat er niet in. Hè? Dus wat hij dan misschien geschreven heeft, dat weten we niet. Maar hij heeft mij al een keer eerder geschreven aan hun. Dat er dus een geheimnis is... Wat hij bekend kon maken. En daar heeft hij het al eens eerder over gehad ook. Dat dus die tussenmuur verdwenen is. Dat Yeshua, die tussenmuur tussen de Joden en de Heidenen, die heeft hij dus weggehaald. Waardoor het dus één volk is geworden. Nou, dat was voor de Joden onverteerbaar. Daar konden ze niet overheen. Nee, het was voor hun. Van begin af aan had God hun uitgekozen als volk. En jawel, er was. Diverse keren uitgesproken dat er dus ook een belofte lag voor de heidenen, Maar het ging altijd via hun. En dat vinden ze nu dat daar dus aan gesleuteld wordt. En dat Paulus daar dus niet meer recht aan doet. Paulus die gooit weg. We hebben het idee dat, ze, ja, dat het zomaar overgedragen wordt aan heidenen En ze mochten niet omgaan met heidenen. Hè? Dat is natuurlijk ook het verhaal van Petrus. Als je het iets anders opschrijft, dan schrijft hij... ...omdat mij dit mysterie door het openbaar maken van de waarheid kenbaar gemaakt is. Zoals ik eerder in het kort geschreven heb laten zien. Nee, dus hij heeft een geheimnis gekregen... ...wat hem duidelijk is gemaakt van wat het nou precies betekende. En hij heeft geprobeerd om dat dus te delen met mensen om zich heen... ...en ook naar gemeentes waar hij al eerder geweest was... ...of ook gemeentes waar hij nog niet geweest was. Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken... In het geheimenis van de messias. Dus hij verwijst steeds weer naar die eerste brief. Je moet luisteren, je hebt het al eerder gelezen wat ik geschreven heb. Van ik heb daar inzicht in, daar vertel ik ook van. En dat inzicht is niet zomaar inzicht, maar dat is geestelijk inzicht. Het is jammer dat ze dat er niet bij zetten, want het is heel wat anders dan dat je dus een ja, fysiek inzicht hebt of zo, of uh, noem maar op. Geestelijk inzicht gaat natuurlijk toch een stukje verder. En hij wil ontzettend graag dat de geheimnis begrepen wordt. Met name door de Joden. Van alsjeblieft, begrijp dat nou. Die tussenmuur is weg. Dus waar jullie aan vasthouden. Aan die scheiding tussen de heidenen en tussen de Joden. Daar moeten we van af. Dat is niet gelukt. Dat is Paulus niet gelukt. Ten dele. Maar dat is eigenlijk een beetje mislukt. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds mislukt. Je hebt natuurlijk wel wat Messiaanse gemeentes waar dat dan wel lukt. Het is niet makkelijk om bepaalde. Inzichten die er zijn, om die zomaar aan de kant te zetten en dat in te ruilen voor een ander inzicht. Dat komt ook omdat heel veel van de Bijbel op een totaal andere manier uitgelegd is geworden als wat bedoeld was. Dus het Griekse uitleg van wat Hebreus bedoeld was. En dan ga je natuurlijk een beetje ontsporen. Je krijg een heel ander spoor als wat daar bedoeld was. Waar u nauwkeurig zult onderscheiden mijn geestelijk inzicht om in staat te zijn het mysterie van de Messias te kennen. En als ze dat niet kenden. Ja, dan wordt het heel moeilijk om hem te beleiden. Als je dus niet snapt dat die tussenmuur weg is. En dat wij dus van de heidenen de kant of dat wij geënt worden in het volk. Wat nog steeds niet erkend wordt. Ja, het wordt wel gezegd, maar het wordt niet erkend. Want als het wel erkend werd, dan zouden ze snappen van me luisteren. Dan is er maar één wet. Want als er maar één koninkrijk is, dan is er maar één wet. Het kan niet zo zijn. Dat is in Nederland ook niet zo. Dat wij dus verschillende groepen hebben en dat we zeggen, me luisteren. er zijn verschillende wetten. Want die mensen die komen uit Syrië of die komen daar vandaan, zijn heel wat anders gewend. Nou, weet je wat? We gaan voor hun een andere wet, zodat ze zich thuis voelen. Nee, dat werkt niet. Dat kan niet. Dus in Nederland, als ze hier willen integreren, moeten ze zich houden aan de Nederlandse wet. En volgens mij is dat in het Koninkrijk exact hetzelfde. Dus iedereen die dus in het Koninkrijk opgenomen wordt, moet zich houden aan de wet die God gesteld heeft. En het verpante is dat de Yeshua dat gedaan heeft, volmaakt. Op het eind van zijn leven hebben ze geprobeerd aan te tonen dat hij dat niet gedaan had. Omdat ze redenen hadden om hem om te brengen. Ze konden niks vinden. Idem dieter bij Paulus konden ze ook niks vinden. Dus de, het idee dat Paulus iets verteld heeft wat tegen de wet in zou gaan, dat houdt niet stand. Want als ze dat wel gevonden hadden, dan hadden ze alle reden om hem om te brengen. Maar ze konden het niet vinden. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen. Dus hij heeft het weer over het mysterie. En hij zegt, nou het is nooit eerder is dat bekendgemaakt. Er is altijd een geheimnis gebleven waar ook vroeger zelfs de profeten graag inzicht in hadden gehad. Zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En daar hoort hij dus ook bij. Hij zegt zelf ook dat hij dus een apostel is. Al is het dan een ontijdig geborene, zoals hij dan zelf aangeeft. Maar hun hebben het dus mogen ontdekken. Het is ontsluierd staat er eigenlijk aan hun. En wat ook mooi is, dat hij dus zegt van dat hun dus heilige apostelen zijn. En daar sluit hij zichzelf ook bij aan. Het gekke is dat hij dus niet zegt heilige profeten. Dat zou je eerder verwachten. Want de profeten die lagen allemaal achter hun. En waarvan je verwachtte dat ze dus allemaal eigenlijk toch gelovig waren. Dus dan zouden ze toch heilige. Maar dat zegt hij dus niet. Hij heeft het wel over de heilige apostelen, maar niet over de heilige profeten. Wat wel duidelijk is, dat iedereen, zowel apostel als profeet, door de geest geleid moest worden. En dus ook, zijn we: dus de openbaring moest door de geest ontsluierd worden. Dus het was niet iets wat hij zelf verzonnen had, wat hij zelf ontdekt. Nee, het is hem bekendgemaakt door de geest. Zoals dat ook aan ons bekendgemaakt wordt. Wat nooit bekend is gemaakt aan de mensenzonen, zoals nu door de geest ontsluierd is, aan zijn heilige boodschappers en profeten heb ik ervan gemaakt. Ja, had ook een iets andere zin, wat dan, wat dan iets duidelijker wordt. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren. Nou, daar gaan ze van stuiteren. Maar het is natuurlijk heel bijzonder dat er eigenlijk staat ervan dat wij dus als allochtonen mede-erfgenamen worden. Wij horen er helemaal bij. Geadopteerd met alle rechten en plichten die bij hetzelfde volk horen. En mede deelgenoten zijn van zijn belofte in de Messias. Dus wij mogen erbij horen... Maar het is niet zo dat hij zegt, je mag erbij horen. Maar er zijn een aantal dingen, daar hebben jullie geen recht op. Dat valt alleen maar toe tot mijn eigen volk. Nee, wordt heel duidelijk gezegd, jullie zijn mede van alles. Jullie behoren tot hetzelfde lichaam. En daarmee heb je ook recht op alles wat daar dus beloofd is. En die beloftes die gaan dan over de alle beloftes van de Messias, van de Gezalde. Nou, dat is geweldig dat wij geënt worden... En dat we daardoor ook alle rechten en plichten krijgen als het volk. Ja, dat is onbeschrijfelijk, denk ik. Dat is van zo'n enorme genade. Alleen het moet wel landen, denk ik. En het moet geëigend worden. Want als wij het niet eigenen, ja, dan komt het niet goed. Dus als wij dat niet tot onszelf door, door laten dringen... dat wij dezelfde rechten en plichten hebben als het volk... ja dan gaat het mis, zoals het nu eigenlijk ook in de christelijke wereld mis is gegaan. Volgens mij. Want de christelijke wereld die staat niet meer op dezelfde grond... Als waar de joden staan met een andere dag. Ze hebben zoveel dingen veranderd in de Bijbel. Dat je het eigenlijk over een ander geloof hebt. En dat merk je ook aan de boze reacties van de joden. Als je zegt van ja maar ik geloof hetzelfde als jullie. En dan zeggen ze dat is helemaal niet waar joh. Dat is helemaal niet waar. Het begint dan met de dag. Je houdt een hele andere dag. Dus hoe kun je het hebben over van dat je hetzelfde gelooft. Door het evangelie. Het wordt natuurlijk altijd verteld als het goede boodschap in de Messias. Dat allochtonen mede erfgenamen zijn. En omdat ze dus tot hetzelfde lichaam behoren, zijn ze ook deelgenoot van de belofte van de Messias door het evangelie. Ja, ik denk echt dat dat moet gewoon landen in je hoofd en in je hart. Je moet op een gegeven moment echt tot de ontdekking komen van ja, als ik een kind ben van God, dan word ik geënt op het volk. En dan geldt alles wat beschreven staat voor dat volk, dat geldt ook voor mij. En dan kun je niet door dingen uit gaan pikken en zeggen, nou ja, ik wil alleen maar dit en ik wil dat en ik wil dat. En de rest, dat is voor, uh, nee, dat is voor zijn volk, hè. dat was alleen maar voor hun. Dat is niet voor mij, dat hoef ik niet, want ik ben vrij. Ik ben vrijgezet, want ik ben christen. Wij leven in de vrijheid. Ja, het is een hele rare conclusie. Waarvan ik een dienaar geworden ben, zegt Paulus, krachtens de gaven van de genade van God die mij gegeven is. Nogmaals, hij heeft het niet zelf verzonnen. Hij was echt met blindheid geslagen. Dat werd ook gezien toen hij naar Damascus reed. Daar wordt hij echt fysiek met blindheid geslagen. Daarvoor was hij eigenlijk geestelijk blind. Hij had geen idee wat hij aan het doen was. Hij dacht dat hij iets goeds deed. En het bleek dat hij dus gewoon in opstand kwam tegen God. En dat hij Yeshua aan het achtervolgen was. En dus al de mensen die hem volgden. En probeerden die uit te roeien. En hij is daar een diener van geworden. En gelukkig zegt hij ook dus de gave van de genade die hem gegeven is. Je merkt af en toe in zijn brieven ook dat hij daar enorm onder leidt... dat hij dat gedaan heeft. Dat hij dus, ook al zegt hij op een gegeven moment wel... dat hij dat uit onwetendheid gedaan heeft. Dus dat hij niet beter wist. Maar het achtervolgt hem wel, heel zijn leven... dat hij dus de gemeente van God vervolgd heeft. Terwijl hij dus dacht dat hij iets heel goeds deed. Na de werking van zijn kracht... dus hij heeft die gaven van de genade gekregen van God... Terwijl hij dus die gave gekregen heeft... blijft hij dus er wel van overtuigd... moest luisteren... ik moet alles doen... door de kracht van de genade die mij gegeven is... en de kracht die ik krijg... van God om het vol te houden. Dus ook daarvan zegt hij... Moest luisteren, dat is niet van mezelf. Dat wordt hem allemaal gegeven. Waarvan ik een diener geworden ben... via de gift van Gods genade... aan mij overgedragen... via de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste, zegt hij dan... het laagste van het laagste zat er zelf... van alle heiligen is deze vreugde gegeven... Om onder de allochtonen het evangelie van de onnaarspeurlijke rijkdom van de Messias te verkondigen. Het is natuurlijk ook onvoorstelbaar. Hè? Van, er wordt heel vaak gezegd dat hij dus als rabbi opgevoed is. Maar hij was ook tentenmaker. Dus hij schrijft heel duidelijk dat hij dus zijn werk gewoon uitvoerde. En daarnaast dus predikte. Dus hij was tentenmaker van beroep. Nou, Daar heeft hij dus ook gewoon een opleiding in gehad denk ik. Nou, Hij was een slim, slim iemand. Hij kende natuurlijk behoorlijk wat talen. Hij heeft aan de voeten van Gamaliel gezeten, zegt hij zelf. Maar tot welke leeftijd? Ik weet niet of hij echt een rabbinale opvoeding heeft gehad. Of dat het gewoon een soort avondonderwijs is geweest. Hij moest natuurlijk gewoon voor zijn onderhoud zorgen. Dat deed hij door tint te maken. En ik weet niet of hij vrijgesteld werd, zoals je nu in Israël hebt. Dat er dus een hele hoop orthodoxen worden gewoon vrijgesteld. Zij zijn nu wel aan het terugdraaien, maar ja, die mogen alleen studeren en die hoeven niet te werken. Dat wordt allemaal door anderen gedaan. Ik weet niet of dat toen ook al zo was. Daar heb ik mijn twijfels over. Want waarom zou hij dan tentenmaker zijn? denk nee, dat hij gewoon gewerkt heeft. En daarnaast een studie heeft gevolgd bij Gamaliel. En daar een hele opvoeding heeft gekregen. En die was waarschijnlijk ook heel gedegen. Dat merk je ook, want hij weet ontzettend veel. Hij is natuurlijk een van de, ja, de hoogst opgeleide denk ik, van de apostelen. Vandaar dat hij ook zo enorm succesvol is geweest. Het meest verbazingwekkende vond ik op een gegeven moment... Een aantal jaar terug was ik met een dominee aan het... Die had dan ook de zendelingenopleiding gehad. Hij zegt, Paulus heeft gezondig tegen elke zendingswet die er is. We zijn er verbaasd van dat hij zo succesvol was. Ik zeg, maar dat betekent toch dat... hetgeen wat hij gedaan heeft de zendingswet moet zijn dan, toch? Als je zo succesvol bent... dan gaat het toch vanuit dat wat hij gedaan heeft, daar moet je dan toch op navolgen? Nee, maar zo werkt het niet, zoals hij het doet. Ik zeg, dat heeft hij bewezen, dat wel, wel zo werkte. Ik snap er niks van. Die mensen zijn zo verdwaasd dat ze denken dat... Paulus deed helemaal verkeerd. En gelukkig is het dan toch nog wel is het wat gelukt. het is toch uh, gelukt om het evangelie over te brengen. Ondanks dat hij dus alles fout deed. Ja, ik denk dat het net andersom is. Ik denk heel duidelijk dat op het moment dat hij die ontmoeting had... met Yeshua op de weg naar Damascus... dat toen zeg maar dus echt die sluier weggerukt is. En dat hij dus toen dat inzicht had van... joh, het is heel jammer dat Paulus ondanks alles wat hij gedaan heeft... Er overtuigd van blijft dat hij de laagste van de laagste was van de apostelen. Dat hij af en toe heel veel moeite heeft ja, om omhoog te kijken we, en daarop getild te worden van besluisteren. Het zet hem zo dwars dat hij de gemeente heeft achtervolgd. Dat hij tot het laatst van zijn leven daaronder gebukt gaat. En dat hij ook vindt dat hij dus de allerminste van de heilige was. Ondanks dat ontziet hij het niet om bijvoorbeeld Petrus in het openbaar terecht te wijzen. Dus dat is heel opmerkelijk als je zeg maar, dus zo gebukt gaat onder ja, toch een hele zware last. Dat je toch niet zoveel moeite hebt om Petrus terecht te wijzen. Als hij dus zeg maar dus zijn idee fout doet. En dan ook nog eens opdrachtgever moest luisteren. Ik schrijf het op en ik wil dat elke gemeente dat leest. Dus zijn terechtwijzing wordt ook nog eens een keer rondgestuurd. Dat zal best wel een flikke uh, tik op de vingers zijn geweest van Petrus. Maar onlangs. Wat hij zegt, is hij wel de apostel waar we het meest aan te danken hebben. Want hij heeft natuurlijk zo ontzettend veel beschreven, uitgelegd, helemaal uitgewerkt. Wat ook op een gegeven moment Jacobus zegt, van naar de wijsheid die hem gegeven was. Dus hij werd ook echt, ja, er werd ook echt wel over gesproken dat hij zo ontzettend wijs was. En er werd natuurlijk ontzettend veel gedeeld door Paulus naar de anderen toe. Van alle heiligen is deze vreugd gegeven om onder de allochtonen het evangelie van de onuitspurgelijke rijkdom van de Messias te verkondigen. En dat heeft hij natuurlijk met alles wat in hem was, heeft hij dat gedaan. Hij is natuurlijk ja, heeft gigantische reizen gemaakt, onvoorstelbaar, zeker in die tijd. En hij is gewoon de meest succesvolle zendeling die er ooit geweest is, denk ik. Als je gaat kijken naar wat hij opgericht heeft en wat hij achtergelaten heeft, dat is onvoorstelbaar aan volgelingen. En het meest mooie vind ik dat als er dus op een gegeven moment een hele toestand ontstaat. Dat hij dan zegt, maar zijn jullie dan zo raar? Zijn jullie ineens volgelingen van Paulus geworden? Hij zegt, wie is Paulus dan? En wie is Apollos? Je moet volgelingen van Yeshua zijn. Waar hebben we het nou toch over? Ik heb toch gepreekt over in zijn naam. En dat is eigenlijk hetzelfde wat er nu gebeurt bij de christenen. Ze volgen Paulus na en ze verwachten dat Paulus terugkomt. Ze verwachten niet dat Yeshua terugkomt. Dan zijn ze helemaal niet in geïnteresseerd, want dat is een jood. Nee, ze willen een Griek terug naar hun idee... die dus de wet aan de kant gegooid heeft... en heeft gezegd, moest luisteren, hoef je hoeft nergens, je bent vrij... je hoeft de wet niet meer te houden. Er is nergens voor nodig, we zijn vrij van de wet. Dat heeft hij nergens gezegd. Het staat er niet eens. Het vervelende is dat Paulus antwoord op vragen die gesteld zijn... de vragen weten we niet. Dus hij geeft antwoord op iets... daar kun je een invulling aan geven... van hij zal en dat en dat wel gevraagd zijn... Maar we weten het niet exact. He, dus die brieven zijn allemaal antwoorden op vragen... die wij niet hebben. Maar als je een aantal basispunten in schouw neemt... dan zeg je, moet luisteren, Paulus is een volgeling van Yeshua. Yeshua heeft gezegd... er zal geen jota of titel van de wet verdwijnen... totdat alles geschiet is. Niet alles is geschiet, nog steeds niet. Dus, als we de woorden van Yeshua vasthouden... dan geldt het nog steeds elke jota en titel van de wet. Yeshua die zegt, als je... Gerechtigheid niet groter is... als die van de schriftgeleerden en de fariseeën... zul je geen koninkrijk de hemelen binnengaan. En zo zijn er een hele hoop... voorbeelden te geven die Paulus gewoon opgevolgd heeft. En hoe ze er dan bij komen... om te zeggen van, nou, nee, Paulus heeft geleerd... we hoeven dat niet meer te volgen. We zijn vrij. Heel verpand. En allen te verlichten op dat ze mogen begrijpen... wat de gemeenschap aan het geheimnis inhoudt. Dat door de eeuwen heen... verborgen is geweest in God... die alle dingen geschapen heeft door... Yeshua de Messias. Nou, laten we eerst even dit stukje even. He, van dat je moet verlicht worden om echt te mogen begrijpen wat dat inhoudt. Dus de, de diepe verbintenis. Bijna nog mooier denk ik aan het geheimenis. Want die moet komen. Er moet een diepe verbintenis met het volk komen. Wil je op een gegeven moment erkennen dat we één zijn. En zolang die diepe verbintenis er niet komt. Ja dan gaat het mis denk ik. En dat is hetzelfde als wat ik de vorige keer zei over die adoptiekinderen. Als zo'n kind geadopteerd wordt... Ja, zolang het klein is en niet echt beseft wat er aan de hand is... Ja, dan heb je een soort acceptatie. Maar op een gegeven moment dan gaan ze nadenken. komen ze in de tiende tijd puberen. En dan moet zo'n kind... als tenminste het open en eerlijk verteld is dat ze geadopteerd zijn... die moet het gaan eigenen. Die moet op een gegeven moment zeggen... er mee eens zijn... En die ouders als ouders gaan ervaren. Gebeurt dat niet, dan gaat het kapot. Dan, kan, dan blijft dat niet stand houden. gaat gaat gewoon niet. Dus een adoptiekind moet ook tot de erkenning komen. Ik ben een kind. Ik heb in alles heb ik dezelfde rechten als de echte kinderen. Sterker, ik ben gewoon een echt kind. Al ben ik dan geadopteerd. Maar dat is de betekenis van de adoptie. En dat is iets wat wij dus ook moeten begrijpen. En wij begrijpen het niet, blijkbaar. Want je kunt proberen om het aan christenen duidelijk te maken... Die krijgen het niet voor elkaar. Nee. We zitten gewoon een groot verschil in. Dat is zijn volk. Die hebben aparte wetten gekregen. En wij hebben ook onze aparte wetten. Maar we zijn toch één volk? Nee. En dan zeg je, Maja die zegt, een koninkrijk wat tegen zichzelf verdeeld is, houdt geen stand. En zijn koninkrijk is van eeuwigheid tot eeuwigheid, toch? Dat betekent dat dat koninkrijk niet verdeeld kan zijn. En als er twee verschillende wetten zijn in dat koninkrijk, dan is het verdeeld. En gaat het kapot. En dat heeft God niet zo bedoeld. Het was door de eeuwen heen verborgen geweest. En ik denk eerlijk gezegd dat er nog... Het is nog steeds verborgen. Het staat niet voor niks in Jezaja... dat de sluier van de volk opgelicht moet worden. En ik denk dat dit een van de stukken is van die sluier... die gewoon verborgen is geworden. Van ja, er wordt wel gezegd... ja, wij mogen erbij horen... maar het wordt niet geëigend. God had het verborgen gehouden... die alles geschapen heeft. Er staat hier dan door Yeshua de Messias. Er wordt dus gezegd... ja, dan heeft Yeshua dus de... Wereld geschapen? Nee, dat staat er niet. Ten eerste heeft Dia heeft dus een hele hoop tekenissen. En je kunt er natuurlijk heel makkelijk weer er eentje uitpikken. God heeft alles geschapen, de vader, Yahweh. En niet Yeshua. Maar het was met het oog op Yeshua dat hij alles geschapen heeft. Oog op het werk van Yeshua werd alles geschapen. En allen te laten zien, opdat ze mogen zien wat de diepe verbindenis van het mysterie inhoudt, wat eeuwenlang geheim gehouden is geweest door God die alle dingen creëerde op grond van het werk van Yeshua de Messias. Hij wist op voorhand al wat er fout zou gaan... en heeft het plan gemaakt met Yeshua. En daarom is hij doorgegaan. Omdat het dus een plan was met Yeshua. Anders had het helemaal geen zin om aan door te gaan met de hele schepping. Want dan werd het toch maar één grote puinhoop. Omdat hij door de gemeente aan de overheden en de machten... in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God... bekendgemaakt zou worden... Iets anders, omdat u door de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de apostelen en de predikers, denk ik dat dat zijn aan de gemeente de veelkleurige intelligentie van God grondig gekend zou worden. Van God had besloten om dat dus geheim te houden. En toch zie je dat die regelmatig het tipje van de slaaier op ligt. Bij de Sinii zie je al dat de 70 volken erbij staan en ook ja gezegd hebben op de wetten. Nee, er zijn de joden van overtuigd, die zeggen dat ook. Er waren 70 volken, wat dan staat voor de hele wereld. En die hebben allemaal ja gezegd tegen de geboden die God toen ons voorhield. En de trekkers hebben zich later van teruggetrokken. Net als dat de joden gedaan hebben trouwens. En ik denk dat in de hemelse gewesten, dat dus degene die daar dus zeg maar prediken, Gods woorden verkondigen, dat dat de apostelen en de predikers zijn. En de hemelse gewesten, dat is volgens mij dan hier op aarde, binnen het heelal. En het wordt verkondigd aan de gemeente. En je hebt het dus over ongelooflijke intelligentie van God. Daar staat je verstand af en toe bij stil. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Yeshua, de Messias, onze Here. Het is een tijdsperiode. Dus of je dat echt met eeuwig moet vertalen, is de vraag. Het is een soort... Uh, ja, Aion, een tijdsperiode, hoe lang dat is, kan heel lang zijn. Maar of het echt eeuwig is, weet ik niet. Maar goed, in ieder geval gaat het over een behoorlijk lange periode. En dit vond ik wel mooi. Het voornemen, protheses, doel. Er staat ook, betekent ook de twaalf toonbroden elke Sabbat, die dus vervangen werden. Dus dat is wel heel mooi, hè? Dus volgens het eeuwige toonbroden van de Sabbat, hè, zou het ook kunnen vertrekken. een heel andere uh, betekenis. Dat vond ik wel apart, dus dat dit woord hetzelfde woord is als gebruikt wordt voor het vervangen van de toonbroden. Dat hij gemaakt had, of heeft, in Yeshua de Messias, onze Heer. Zoals de eeuwige toonbroden heb ik er dan van gemaakt... die gemaakt werden voor Yeshua de Messias, onze Heer. Als voorafschaduwing, als het ware. Nee, dat, het dus, dat, dat dat eigenlijk ook een beetje de betekenis van die toonbroden is. Dat die toonbroden ook al voorafschaduwen... naar het brood als levens Yeshua de Messias, zoals hij zelf zegt. We hebben ze gezien in Israël, en al, al de vorm al, dat is heel apart, het is, het is een, een, een rare U-vorm. oh ja, het is niet eens een U-vorm, het is een hele, zo, is het dan één brood. Hele raar, ik heb nooit zo'n brood gezien. En hun zeggen, dat zijn de toonbroden, dat, zo waren ze, werden ze gemaakt. Maar er staat geen beschrijving van in de dus ik heb het uh, niet kunnen vinden. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. En ja, dat in hem, dat is dus Yahweh. Want als je daar iets anders gaat invullen, gaat het helemaal mis. En de vrijheid van spreken, paresia betekent eigenlijk vrijheid van spreken, vrijmoedigheid in spreken. De vrijheid van spreken en de toegang, he, dat met vertrouwen door, he, en daar staat ook weer via, dat kun je ook zeggen op grond van het werk van, het geloof in hem. En dat zie je terug in wat Abram overkomt. Dus Abram die wordt getest, God zegt tegen hem: van... Geef mij je zoon. En dat doet hij. En dan zegt God want dat hij ziet door, op grond van de werken dat Abraham gelooft. En dat is ook wat hier staat. Hè? Dus op grond van de werken ziet hij dat je gelooft. En dat is ook wat Jacobus zegt. Geloof zonder werken is dood, zegt hij dan. En dan zegt hij, ja, jullie zeggen ik heb geloof. Hij zegt, dat zal ik laten zien door mijn werk. En dat is volgens mij wat hier bedoeld wordt. Want het is dus op grond van het werk van het geloof dat wij dus die vrijmoedigheid en die vrijheid van spreken krijgen. ...in wie wij de vrijheid van spreken en de vertrouwelijke toegang hebben door hetzelfde geloof. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukking omwille van u... ...want dat is uw heerlijkheid. Daarom verlang ik van u dat u geen burn-out krijgt als u hoort van mijn verdrukking om u... ...want dat is uw beslissing. Het is een hele andere vertaling, maar toch wel een beetje meer. Het geeft want je ziet ook hier als volkomen futloos... ...ja, wij noemen dat tegenwoordig een burn-out. Als je helemaal niks meer kan, dan, ben je, dan heb je een burn-out... Dus als je dat omzet naar nou een beetje de tegenwoordige tijd... dan zegt hij van ja, ik krijg alsjeblieft geen burn-out... als je dus alles hoort wat ik heb meegemaakt... terwijl ik dus het evangelie aan het prediken ben. En dat ook doe omwille van jullie. Want ik heb jullie het evangelie gebracht. Alsjeblieft, put meer vertrouwen uit waarom ik het doe. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de vader van onze Heer... en de Messias. Nou, dat is een hele ingewikkelde zin. Dus ik ga proberen als eentje... Te behandelen, om dat even uit te werken. Naar wie, elk geslacht in de hemel en op de aarde, genoemd wordt. Nou, als je hier iets anders gaat invullen, gaat het helemaal mis. Dus je moet, zeg maar, dus duidelijk voor ogen houden. dat het onderwerp van de hele lange zin. dat is de Vader, dat is Yahweh. En dan wordt het duidelijk wat er bedoeld wordt. Genesis 1, vers 27. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, namelijk mannelijk en vrouwelijk. En daar heeft het hier over.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 Ja, wat, wat kennen wij nou? Dat is een kubus. Wij kennen dus de lengte, de breedte. Ik noem het de hoogte. Noem het de diepte. Het afhankelijk waar je staat. Als je onderaan staat, hier zo, dan zeg je nou het is te hoog. Sta je hier, dan zeg je het is diep. Maar meer dan drie dimensies kennen wij niet. En toch staan er vier dimensies. Hij heeft het over vier dimensies. De breedte, de lengte, de diepte en de hoogte. Maar als je dan in de grondtext gaat kijken, dan heeft hij het hier ook over die diepte, dan heeft hij het ook eigenlijk over een soort geestelijke diepte. En over de hoogte heeft hij het over een hemelse hoogte. Dus er zit heel duidelijk een vierde dimensie zit erbij. Die wij niet hebben. Dat zou tijd kunnen zijn bijvoorbeeld. Als je dus over Yahweh gaat praten. Die zegt ja. Die is niet gebonden aan tijd en plaats. Wij wel. Bij ons is alles lineair. Dus wij beginnen met ons leven. En we lopen zo ons hele leven af. Tot het eindpunt. Dat is lineair. Maar God staat daarboven. En omdat God geen tijd en plaats heeft gebeurt alles op hetzelfde moment. Voor God dan. Niet voor ons, maar wel voor God. Dus als God roept van wie zal ik zenden... en Yeshua antwoordt... dan is dat voor God op hetzelfde moment als wij leven. Voor hem gebeurt alles op hetzelfde moment. Want hij is niet gebonden aan plaats en aan tijd. Wij wel. Dus voor ons gebeurt alles lineair. gebeurt alles met een hele historie. En daarom kan God ook heel makkelijk zeggen... ja, één dag is als duizend jaar en duizend jaar is als één dag... Want ja, dat heeft helemaal geen begrip tijd, want daar is hij niet aan gebonden. Daar staat hij boven. Nou, als je dat een beetje probeert te begrijpen, heel veel dingen vallen dan gewoon op zijn plek. Omdat dan een hele hoop dingen die dus geschreven staan, een hele andere betekenis krijgen. En nu de liefde van de Messias zou kennen, die de kennis boven gaat, omdat hij vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Nou, wat ik probeer een beetje aan te geven is, van als je dus hier zo maar kijkt, er wordt heel veel, wordt dus gezegd van, ja, hier moet Yeshua staan. Dat is dan vaak de uitleg van de theologen. En dan krijg je dus een hele rare uitleg... van iets wat dus totaal niet meer klopt. En je moet vasthouden dat het onderwerp van die hele zin... dat dat de vader is en dan valt alles op zijn plek. En dan zeg je, oh, wacht even. Dan wordt het heel anders. Hem nu, Yahweh, die bemachtigd is te doen... ver boven alles wat we bidden of denken overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is... grijpt hij weer terug naar vers 6 omdat u u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door de Messias Yeshua in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen.